2 uur. NPO Radio 1. Met Hugo Borst en Gert van het Hof. Goedemiddag. Vier wedstrijden in de eredivisie... en de ontknoping bij de wereldkampioenschappen... allround schaatsen in Amsterdam na het NOS Journaal. Met Lieslotte Thomassen. GroenLinks werkt aan een spoedwet om de salarisverhoging... van ING-topman Hamers tegen te houden. Fractievoorzitter Klaver zei dat in het tv-programma Buitenhof. Hij riep alle partijen op de wet te steunen. Hamers krijgt een salarisverhoging van meer dan 50 procent... omdat hij volgens ING vergeleken met zijn collega's... bij andere grote Europese bedrijven veel te weinig verdient. Criminelen proberen via mails internetters af te persen... door te dreigen met de publicatie van een masturbatiefilmpje. Via een virus op een pornowebsite. zeggen de oplichters... dat ze beelden hebben gemaakt terwijl iemand zichzelf aan het bevredigen is. Gedreigd wordt de beelden naar alle contactpersonen... in de telefoon van diegene te sturen en via sociale media te verspreiden... als niet 500 euro in bitcoins wordt overgemaakt. De fraudehelpdesk waarschuwt niet te betalen... omdat de inhoud van de e-mails nep is... De mails gaan zeker al een paar dagen rond. Het aantal vrouwelijke loodgieters is in ruim 10 jaar met ongeveer 50% toegenomen naar 500. Dat betekent dat iets meer dan 1% van de loodgieters nu vrouw is. Er is al jaren een tekort aan loodgieters, daarom wordt er ook geworven onder nieuwe Nederlanders. Al 50 statushouders zijn als loodgieter aan het werk.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 Morgen bewolkt en enkele buien, ook wat zon. En dan wordt het 8 tot 15 graden. Er is op deze zondagmiddag verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, goedemiddag. Goedemiddag. Rond het IJsselmeer komt plaatselijk dichte mist voor. En er is een ongeluk gebeurd op de A12. De Duitse grens richting Arnhem. Tussen Afritbeek Beek en Duiven zat 8 kilometer file. Met drie kwartier vertraging. Maar de rijstroken zijn weer vrij.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 met Gert van het Hof en Hugo Borst. Goedemiddag, we bleven in het slot van een indrukwekkende speelronde 27 in de Eredivisie met vier wedstrijden en het slot van de wereldkampioenschappen Allround schaatsen in Amsterdam, waar een Nederlander aan de leiding gaat. Dat is niet verrassend, wel dat het niet Sven Kramer is. Nu bezig de 1500 meter. Sebastian Timmerman, de kanonnen, die moeten nog hè. We zijn halverwege de 1500 meter, Tertjan Bloemen heeft de snelste tijd. Sven Kramer is zijn bril aan het poetsen en raad eens, het is droog. Dat is weer eens wat anders dan na alle regen van de afgelopen dagen. Alle verloven zijn ingetrokken in Eindhoven na de Ramende 5-0 nederlaag van PSV gisteren tegen Willem II. Wat betekent dat voor vandaag? Nou, niets voor Groningen en PEC. PEC staat stevig op de zevende plaats. En waar Groningen de punten nog hard nodig heeft om die na-competitie te ontlopen. Chris Hobben. Het zou zomaar kunnen. 1-0 is de voorsprong in de tachtigste minuut in een matig duel. Maar wel een interessant duel. Net schoot Ryan Thomas op de lat. Even later was het van weer die naast kopte. Er gebeurt genoeg. Nog altijd 1-0 in het orde. Om half drie ajax herenveen Ajax 10 punten achter op PSV. Dat moeten er weer zeven worden. U hoort straks Andy Houtkamp. Ja, en ook om half drie de strijd in de subtop. Utrecht thuis tegen Vitesse. Ja. Ragnar Niemeijer doet straks verslag. En ook in de subtop om kwart voor vijf Feyenoord AZ. Verder de Grand Prix-wedstrijd van Indoor-Brabant vanaf kwart voor vier. En we kijken en blikken terug op de slotrit in Parijs-Nies... en het tennistoernooi van Indian Wells. NOS Langs de Lijn is er tot zeven uur. Chris Wolbe, is het een leuke wedstrijd, Groningen-Zwolle? Uh, ja. Ja, het is vermakelijk. Het is niet goed, maar wel vermakelijk. Ook omdat bijvoorbeeld Sepp van den Berg speelt voor Pek Zwolle. Hij kwam er in na de rust. Sepp van den Berg, 16 jaar, jongste debutant voor Pek Ooit Niet de jongste debutant in de Eredivisie. Dat was Wim Kras in 1959. Dat weet je vast nog wel. Ja, tuurlijk. Maar, ja, precies. Deze van den Berg is een lange centrale verdediger. 16 maar je moet jaar. hem omschrijven, hoe hij eruit ziet. Precies. Vuurrood haar. Prachtig mooi, vuurrood haar. Eh, natuurlijk een bleke huid. En hij heeft het heel goed gedaan tegen Tom van Weert. Een van de sluwere spitsen in de Eredivisie. Want Van Weert is net gewisseld. En nu moet deze Van den het opnemen tegen die andere geweldenaar. Nou ja, goed, geweldenaar Mahi. blijft FC Groningen. Inderdaad, Mahi en die twee zijn nu een koppeltje. Peck Swollen speelde een zeer matte eerste helft. Deed wat tactische omzetting. Onder meer Moktar ging naar de kant. Voor Ondaan. En daar had Groningen wel wat moeite mee. Toen simuleerde pad en knieblessure. Keek naar de kant, naar Faber. Van uh, hoe lang moet ik dit ongeveer laten duren? Nou, dat was ongeveer anderhalf minuut. De rest van de Groningen selectie sprintte naar Faber toe. Wat tactisch overleg. En daarna kreeg Groningen meteen weer een grote kans. En niet lang daarna was het Ryan Thomas. Hij is verantwoordelijk voor het enige doelpunt. Een eigen doelpunt. Ach. En Enorme kans op de gelijkmaker. Kon zomaar doorlopen na een lange uittrap van Diederik Boer. Warmerdam stond te kijken. Te Wierik stond te kijken. En Thomas dacht, ja, dag, ik ben er van door. Maar hij schoot dus op de lat. Nu is Pek weer weg. Nee, het is Meemisovic die ertussen zit. Maar nu gaat Quincy Menig naar de grond. Is uh, aangeraakt door Warmerdam. En uh, alle blindhout scheidsrechter zegt dat dat allemaal niet uh, mag volgens het boekje. En dus is de vrije trap daar voor Peck Zwolle. Het is een beetje de... druk, want bij FC Groningen komen de supporters niet altijd opdagen. Nee, helemaal niet. Nee, het is, ik denk dat er zo'n 14.000 man zit. Maar het heeft 27 wedstrijden geduurd. Maar eindelijk wordt het publiek wel... Vermaakt. Het had een open doekje in huis zelfs voor Mimoen Mahi, Want hij stifte de bal weliswaar stijlvol over Diederik Boer heen. Maar de bal plofte op de lat. Maar het was wel een mooie actie. Eindelijk weer een beetje leven in de brouwerij. Je hoort het de mensen denken. Met de vrije trap, nou die moet nog genomen worden. Het is uh, Philip Sendler die erbij staat. Het is ook Younes Namli die erbij staat. De Deen natuurlijk. Die op een iets andere positie is komen te spelen. Nu achter de spitsen. En ik denk dat het een meter of 25 is van de doelmond van Sergio, doelmond van Sergio Pat. De muur staat goed. Het fluitsignaal komt nu. Ik denk dat het Namli zal worden die die bal gaat trappen. Of is het toch Sendler? Nee, het is Sentler. met rechts draait hij de bal een meter naast. 83ste minuut. Nou ja, nog altijd mag... FC Groningen gaan dromen van de eerste overwinning in 2018. Het is echt ongelooflijk wat dat betreft. Want het staat nog altijd met 1-0 voor. Zes van de twaalf ritten hebben we gehad op de 1500 meter bij de mannen. Dat betekent dat de kanonnen zo meteen komen. Met in de laatste ritten Sven Kramer, Marcel Bosker, Patrick Roest en Sverre Loende-Petersen. Maar Sebastian, als je dan kijkt naar die eerste zes ritten... dan doen we toch nog een beetje mee, hè? Uh, hoe bedoel je? Wat nou, Bloemen. Oh, Tetjan Bloemen, ja, de Nederlandse-Canadees. Ja. Ja, ja, ja. ja, hij staat bovenaan, maar het is verder een anoniem toernooi... Oh, voor de Olympisch kampioen op de 10 kilometer. Hij gaat de 10 kilometer ook niet behalen. We gaan Bloemen niet meer terugzien vanmiddag. Zijn toernooi zit erop, omdat hij niet bij de top 8 komt... in het algemeen klassement. Maar hij heeft dus inderdaad voorlopig wel de snelste tijd... 1.51.22. Het zal dadelijk nog wel wat sneller gaan, is de verwachting. Vooral dus in die laatste twee ritten. Als dit uh, spannende toernooi opgaat voor de 1500 meter. Spannend is het. Roest leidt. Neemt het in de laatste rit op tegen de Noor Pedersen. Het is lang geleden. 1994 moeten we naartoe terug dat er een Noor een WKO-round won. Johan Olaf Kos, Destijds niet de minste natuurlijk. Pedersen staat tweede in het klassement. 3800 ste maar achter Patrick Roest. En dat zijn in de laatste rit ook twee 1500 meter specialisten. Roest stond op het Olympisch podium. Pedersen won een paar jaar geleden tijdens het WKO-round nog deze afstand. En even World Cup overwinningen behaald op de 1500 meter. En beide moeten natuurlijk gaan proberen om tijd erbij te pakken op Sven Kramer. Met het oog op de afsluitende 10 kilometer waar Kramer niet meer zo overheersend is als in het verleden. Maar van die drie heeft hij wel de beste 10 kilometer natuurlijk in de benen. En Kramer staat ook maar op 51 honderdste van een seconde achter Roest en Pedersen. De laatste twee ritten, daar gaat het er straks allemaal om. In het zonnetje in Amsterdam in het Olympisch Stadion. Goeie paal, goeie goal! Kijk eens, een schot uit en in. De eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Ja, we er ietsje vroeger met de karakteristieken. Omdat het straks belangrijk wordt geschaad. Willem 2 tegen PSV. Gisteravond. Rust was 1-0. Eindstand houdt u vast 5-0. Het werd een memorabele avond in Tilburg. Met een hat-trick voor Frans Sol. Twee doelpunten van Ben Rienstra. En een van de grootste nederlagen ooit voor het PSV. In 1964 verloor de club uit Eindhoven. Met 5-0 van Ajax. En in 1958 eindigde GVAV PSV in 7-1. Een totale offdate.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 Bij Willem II zat Reinier Robbenmond als trainer op de bank... als vervanger van Erwin van der Looy. die na een hectische week weg moest bij de club. De supporters hadden zijn vertrek geëist... en vinden misschien wel dat ze gelijk hebben gekregen. Hoe ziet Robbenmond dit? Ja, zo voelen, zij dat, zo voelen ze dat uiteraard. En, en uh, in die zin begrijp ik dat ook nog wel. Als je, als je vandaag de wedstrijd ziet en ja, wat er uiteindelijk gebeurd is... alleen... Uh...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 Dan heb jij gisteren lekker op de bank gezeten... en nou al die wedstrijden zitten kijken. Heb je ja. je vermaakt? Ik heb me kostelijk vermaakt. Het was heel moeilijk. Want ik heb natuurlijk ook nog rode JC Sparta heel goed gevolgd. Maar ik wist natuurlijk niet wat ik zag. En ik moet toch de supporters van supporters ja, de credits geven. Soms zijn het pain in the asses... maar ik denk dat ze uh, verantwoordelijk zijn... voor die overwinning van Willem II. Ik heb ze nog nooit zo agressief zien spelen, de Willem 2 is. Het is een beetje een slap elftal uh, geweest dit seizoen. Terwijl er wel kwaliteit in zit. En ik zou toch uh, willen zeggen dat ja, de supporters Willem II... naar grote hoog hebben gestuurd, wat niet wegneemt... dat PSV beschamend slecht was. We hebben contact met uh, Rick Elfrink. Dat is de verslaggever van het Eindhoven's Dagblad en het Algemeen Dagblad. Rick, goedemiddag. Goedemiddag, manne. Ja, Heb jij dit ooit als uh, PSV-watcher uh, meegemaakt? Nee, nooit. Ik heb één keer in 2012 in Valencia op de tribune gezeten. Toen werd het 4-0. Dat was volgens mij een dag of vijf voor het ontslag van Fred Rutte. Uiteindelijk verloor PSV die wedstrijd met 4-2. Maar ja, 5-0, dat is ongekend in wat u al zei. De historie van PSV zelden voorgekomen. Inderdaad, 1964, 1958. Uh, de beker nederlaag tegen FC Wageningen in 1977... Heb je nog trainingen gezien 90. van de week, Rick? Dat soort, uh, dat soort dingen. Rick, heb je nog trainingen gezien van de week? Zat het er een beetje aan te komen... Nou ja, nee, dit verwacht je niet. Uh, kijk, bij PSV het hele jaar klinkt eigenlijk al het riedeltje... Hè, van uh, wij moeten niet, niet gaan denken dat we beter zijn dan we zijn. Ja. Uh, Cocu herhaalt dat elke week. Hij zegt elke week van... Ja, wij kunnen ons niet voor om, om, om op 95% of 95% te spelen. Want hè, hij heeft natuurlijk ook gewoon niet het beste materiaal. Uh, als je kijkt hoe PSV gisteravond stond te verdedigen... Joh, nou ja, dat, dat, dat is echt ongelooflijk. Uh, Zwaap die er bij de 4-0 gewoon compleet wordt uitgelopen... en de verkeerde kans staat te dekken... Uh, is uh, iemand bij de 2-0, doet eigenlijk helemaal niks. Uh, het, ja, en ook de voorhoede, het middenveld, hè, hoe per om voor die, voor die 2-0 stond te verdedigen... hoe liefst ik, uh, die bal nog kan pakken, ja, dat, dat is toch ongelooflijk. Uh, ja. Dat zijn wel dingen ja, die, ze, die ze uiteraard vandaag uh, hebben nabesproken. Nou, nou zei ik in de kop, dat de, of wij zeiden in de kop... dat de verloven bij PSV zijn ingetrokken vandaag. Hoe geldt dat dan voor PSV-watchers? Nou, ik ben daar niet geweest, moet ik eerlijk zeggen. Want euh, ja, goed, iedereen heeft die wedstrijd kunnen zien. En dat, dat wordt uiteraard ook uh, gewoon daarna besproken. Uh, nee, ja, wij, zullen, wij, wij moeten uiteraard gewoon een verhaal voor, uh, voor de krant van morgen dan maken. Maar ze hebben straftraining, uh, hè? Nou ja, straftraining. Ik weet niet of je het per se zo, uh, zo moet noemen. Nou ja, als je een vrije uh, zondagochtend uh, moet opofferen, dan is het wel een straftraining, toch? Het is wel zo de vrije dag als ingetrokken, dus je mag dat zo noemen. Maar ja, goed, uh, uh, zij zullen dat zelfs natuurlijk niet zo, uh, niet zo typeren. Hey, hoe gaat het nou doorwerken bij PSV? Ja, dat is altijd de vraag. Hè. Het kan ook zijn dat dit een incident is. Hè. Bijvoorbeeld uh, FC Wageningen, waar we eerder al aan refereren. Ja, dat was toen in, in een heel succesvol seizoen... waarin PSV de UEFA Cup won en uh, kampioen werd. Ja, dat was één uh, valse nood. Ehm... Um, ja, het is afwachten wat de tegenstanders willen. Hè. Kijk, PSC heeft natuurlijk op papier wel een relatief makkelijk programma de komende weken. Met VVV thuis en uh, NAC thuis. Maar goed, ook dat kan weer een valkuil zijn. Hè. VVV, de kampioen van de gelijke spelen. Hele lastige, taaie ploeg soms zijn. Die ook in de slotfase nog wel eens een 1-1 uh, weet, weet neer te zetten. Ik moet ja, je even onderbreken. We gaan naar Groningen zwollen. FC Groningen heeft de eerste overwinning van 2018 binnen. Aydin Rustic komt van rechts naar binnen toe. Ik denk dat zijn inzet nog getoucheerd wordt. Want de bal valt over Diederik Woer tegen de touwen. FC Groningen in de slotfase dus voor met 2-0. Doelpunt Aydin Rustic. Ja, Rick maak je zin af. Nee ja, het is, het is afwachten hoe het, hoe het gaat uitpakken. Ja, natuurlijk is, is het een, een, een. Dit is voor het vertrouwen van geen enkele ploeg is dit goed. Aan de andere kant heeft PSV natuurlijk wel een, een vrij stabiele reeks neergezet waarin ze ook wel veel mazzel hebben gehad. Maar aan de andere kant ook wel vaak dat afdwongen. Uh, ja, ze zullen echt uh, terug moeten naar, uh, ja, naar dat, dat wat ze eerder hebben laten zien. Dat ze, dat ze inderdaad wel voor elke bal willen vechten. Hè, dat ze ook in uh, staat zijn om mee te gaan met uh, ja, wat opportunisme van de tegenstander. En ik vond inderdaad gisteren ook Willem II uh, ja, echt uitstekend uh, gespeeld. En, en ja, uh, inderdaad ook heel agressief. Ja, dat, uh, dat uh, is uh, waar PSV toch in mee zal moeten. En ik denk dat met Lozano volgende week en met Hendricks die dan terug is. Dat, dat je dat soort componenten ook wel een beetje meer terug hebt bij, bij PSV. Goed, dankjewel Rick Elfrink. En geniet nog van uh, jouw uh, zondag. Uh, in tegenstelling tot uh, de spelers van PSV... Mm, nou, kon hij gewoon aan het werk achter zijn hm. PC... in plaats van nou, langs de het, lijn het, staan. Ik vind dit ook wel terecht. Een straftraining na 5-0 PSV. Dit historische nederlaag, volkomen terecht. Sweept erover. ADO Den Haag tegen NAC. Dat is de tweede wedstrijd van gisteravond. Eindigt in 0-2 na 0-2 ruststand. Het tweede doelpunt van NAC viel uit de strafschop. Ambros benutte die. ado verdediger Canon moest vanwege het veroorzaken van de penalty... met rood naar de kant. Oké, okay. en uh, uh, dat is de tweede keer volgens mij van uh, Canon geweest. En die werd ook uh, door Makli vorige keer uit het veld gestuurd. Dus Makli is verantwoordelijk dat Canon twee keer oh. uit het veld gestuurd. Ja, goed, dan hebben we nog VVV tegen Excelsior. Dat werd uh, na Rusland ruststand van 1-1-2-3. Knap, hè, van Excelsior? Ja, man, uh, diep respect. Petje af. Geweldig. Hoe krijgen ze voor elkaar? Met ja. zo'n kleine begroting. Uh, dit ze presteren. Chapeau. ben heel benieuwd wie de opvolger gaat worden van de trainer van de Graag. Die gaat vertrekken. Ja, en waar zou die heen gaan? Dat is dan uh, Ja, die heeft vast dag. wat achter de hand. Of in Portugal, of misschien is er al een toezegging van bijvoorbeeld... Heerenveen, ik weet dat niet, maar noem maar wat. Ja, en het aardige van Excelsior is dat ze, omdat ze er weer in blijven... ze ook weer door zullen gaan met het uh, verder uitbouwen van het uh, stadion. Gezond, uh, rustig beleid. In de hoop nog jaren eerder divisieploeg te kunnen blijven. Ja. En dan Ro was er nog een andere wedstrijd hè? Ja, Rode SC tegen Sparta. Uh, 0-1 was de ruststand, 0-2 was de eindstand. Ja, dat is een hele belangrijke overwinning voor Sparta. Want slaat nu ook een klein gaatje met de concurrenten Rode SC en FC Twente... was ook absoluut nodig als je kijkt naar alle andere uitslagen. En wat gebeurt er dan met trainer Dick Advocaat? Die krijgt praatjes. Nee! Ja. We we nou vier punten voor op, op Roda, ja, dat is toch. De... Dat is een gat. Dat, dat, dat is toch een wedstrijd, anderhalve wedstrijd. Dus, uh... en want en zo makkelijk, zandag... zo makkelijk. Winnen zij hun wedstrijden nee. niet. Dat heb je van gezien. Blijkt nu wel, dat blijkt nu wel. Maar oké, okay, we hebben volgende week Ajax, dus dat is ook een uh, makkelijke. <lacht> nou, ik Hou maar uit <lacht> Ja, zeker. Maar wel leuk. Het, het gaat daar weer een beetje beter. Met Dik advocaat Roda blijft helemaal onderaan. Trainer Robert Molenaar klinkt een beetje moedeloos. Als trainers uh, doorgaan ze... Uh, worden we er vrolijk van als we kansen creëren. En, en als die er dan niet in gaan... dan hebben we toch wel zoiets dat we ze kunnen creëren. Maar ja, uh, de, uh, uh, het ontbreekt gewoon aan uh, dat laatste setje. Je klinkt een uh, moedeloze ja, man, die is, inderdaad. die maakte een verslagen indruk. Het is ook wel lullig, want uh, Rodier C voetbalt soms best aardig. Had een paar mooie aanvallen, maar ja... Het is niet genoeg uh, uh, voor rode JC. En er staat nu inderdaad vier punten achter op Sparta. En uh, nou ja, goed, FC Twente staat nog wel op gelijke hoogte. Komen we zo aan toe. Ja, en, en Sparta heeft uh, gewoon een vechtmachine. Ik denk dat dat toch de verantwoordelijkheid is voor Dik advocaat die nu uh, tien wedstrijden heeft gespeeld, tien punten. Dus uh, ze zeggen wel eens een trainerswissel heeft geen zin... Ik denk in dit geval, op dit moment, dat je wel kunt zeggen dat advocaat iets heeft bewerkstelligd. We kijken zo even naar de stand. Maar eerst Chris Wolber met de slotfase bij Groningen tegen Zwolle. Die Groningers pakken ook weer een belangrijke zegen. Ja, een zeer belangrijke zegen. Sterker nog, het is de eerste in 2018. En hij komt niet op een beter moment. Nou ja, dat komt sowieso als een zegen maar uitblijft. Maar nu neemt FC Groningen afstand van Willem II... dat gisteren natuurlijk zo prachtig won. Het is al uitgebreid besproken, maar het heeft nu 29 punten. Het gaat ook over nak heen, dat Van Ado wist te winnen. En Bek Zwolle speelt gewoon erg matig, blijft wel zevende. Kon afstand nemen Van Ado Den Haag, liet dat na... En beleeft in 2018 niet zijn beste periode. hoor. Slechts zeven puntjes uit negen wedstrijden. Als we de stand zouden opmaken over alleen 2018... dan zou Pek nu zestiende staan. Dus er is daar zeker wel wat aan de hand. De wedstrijd loopt omdat Pat nog steeds de bal weg heeft getrapt. We hebben zes minuten extra tijd hier. Met FC Groningen dat natuurlijk nog wat wil gaan doen aan die stand en aan die score Met de uitblinker Bakuna die helemaal vast wordt gezet. In de linkerhoek bij de hoekschopvlag wilde natuurlijk een cornetje uitslepen. Dat lukt hem niet omdat Van Polen bij hem staat... En uh, die is wel slimmer dan dat, is dat gewend. Nu nog een wissel aan de kant van FC Groningen. Dus uh, nummer 14 gaat erin komen, Ariel Antuna. En uh, dan is het uh, Roestits, de Australier, die dus voor het eerst scoorde voor FC Groningen. De bal werd inderdaad getoucheerd door Bram van Polen, waardoor hij dus met een boog over Boer heen ging. Maar Roestits gaat naar de kant. Hij wil natuurlijk een go doen voor dat WK. Want hij heeft al gespeeld voor de Australische Nationale Ploeg. En Bert van Marwijk is dan natuurlijk bondscoach. Die houdt uiteraard ook de eredivisie in de gaten. En Roestits weet dat dit wordt gezien. Goed, de bal uh, rolt weer. Het is Pek Zwolle dat naar voren komt. Via Passiček die in is gevallen naar een andere invaller uh, onderaan. Nee, het is uh, Menig. Die begon trouwens in de basis. Quincy Menig. Hij wordt gehuurd van... Uh, Laveren. Maar Menig kon geen pot te breken. Groningen trapte bal weg. Sepp van den Berg. Die jonge centrale verdediger bij Pek Zwolle. Met dat prachtige rode haar. Hij speelt de bal naar brand van Polen. En raakt de bal voor het laatst aan ook. Want het is afgelopen hier in Groningen. Eindelijk dan die zegen. Eindelijk het applaus van het thuispubliek voor FC Groningen. Dat een zeer belangrijke zege boekt op een zeer matig en zwak Pek Zwolle. 2-0 is de eindstand. Ja, PSV gaat aan de leiding in de eredivisie. Ondanks die 5-0-nederlaag van gisteravond tegen Willem II... heeft 68 punten, 10 meer dan Ajax. Dat dus het gat kan verkleinen tot 7 punten. AZ is derde, heeft er 56 voor FC Utrecht en Feyenoord... met respectievelijk 44 en 42 punten. Kijken we naar het rechterrijtje. Daar valt dus op dat Excelsior klimt. Heeft nu 35 punten, is over VVV heen gegaan. NAC is zojuist weer voorbij gegaan door FC Groningen, dat nu dus 13e staat met 29 punten. Nak heeft er 27. En dan de onderste vier. Willem II, 27 gespeeld, 26. Sparta, 27 gespeeld, 21. Twente heeft 18 punten. En Rodi JC is de hekkensluiter met 17 punten. Ja, en het resterende programma voor vandaag om half drie. Twee wedstrijden. Ajax tegen Herenveen en FC Utrecht tegen Vitesse. En op kwart voor vijf, heerlijke pot. Feyenoord tegen AZ, een prestigewedstrijd. Feyenoord staat enorm achter in punt. Aantal op AZ dat stevig derde staat. Maar het is natuurlijk wel een prestigieuze wedstrijd. Omdat, euh, nou ja, volgens begrotingsnormen hoort Fijn natuurlijk zwaar boven AZ te staan. Dus euh, dat is een wedstrijd. Een lekker toetje om kwart voor vijf. Ja, en voor de supporters aardig dat uh, Peter Houtmans stem... weer zal klinken ja. door uh, de kuip. Was hij nou gedotterd? Ja, hij is gedotterd. Um, ik zag hem deze week al voor een taart zitten of achter een taart zitten. Dat moet je wel. niet doen als je net gedotterd bent. Nee, zeker, zeker, zeker. Bij, uh, bij R.T.V. Rijmond hadden ze bedacht om hem Aha. te trakteren. En uh, dat is allemaal omdat hij uh, van de dokter weer... Een vrij spel heeft gekregen. Hij mag gewoon weer zijn werk doen in het, in het stadion. Nice. Dat is allemaal straks. We gaan naar het schaatsen. De 1500 meter bij de mannen het gaat er nu echt omspannen. Sebastiaan en Erben. Want de laatste drie ritten zijn aanstaande. Met allereerst in rit 10 van de 12. Bart Swings uit België. Die vijfde staat in het algemeen klassement. Net voor Niels van der Poel. Dat klinkt Nederlands. Maar dat is toch echt een rasechte zweet. 21 jaar is hij. Zijn grootvader kwam uit Nederland. Zijn opa dus. Niels van der Poel in de buitenwagen start. Tegen Bart Swings. Snelste tijd staat op naam van Harald Silos. Die reed goed zojuist. De led. Die trouwens ook een prima seizoen heeft gereden. Hij werd vierde op de Olympische 1500. Meter. Net geen medaille. Dat was een kroon op de loopbaan geweest van Silos. Hij staat aan de leiding 1,49-97. 1,3 seconden sneller dan Tertjan Bloemen, die met zijn 1,51 op de tweede plaats staat. Eens kijken wat Bart Swinks er vanaf gaat brengen. 27 jaar uit Herend, De nummer 2 van de massastart tijdens de Olympische Spelen. Tussen zevende WK. Eén keer redde hij het podium. 2013 in Hamar. Hij mag misschien nog een beetje dromen van het podium nu, maar staat wel. Uh, drie seconden dus verwijderd van de derde plaats van Kramer af. Dus dan zal hij een hele goede 10 kilometer moeten gaan rijden. En hopen dat een van de, de rijders die op dit moment in de top 3 staat... gaat uh, inzakken op die 10 kilometer. Hij leidt ten opzichte van Niels van der Poel na 700 meter. Hij is wel een seconde langzamer erben dan Harald Simons. Ja, al 1,1 seconde zelfs. Maar uh, het is wel een rijder die denkt dat gewoon drie goede rondjes kan rijden. Het is een beetje een skiederslag heeft hij nu aangenomen op, de, op het ijs. En dat moet je ook wel een kortere slag. Niet helemaal lang door met je slag gaan... Want anders dan ga je in het zachte ijs. Je moet een beetje over het ijs heen prikken. En dat doet hij eigenlijk best wel goed. Echt, want Skilera gaat hier, hier over het ijs heen. Een hoog ritme, heel hoog ritme. Naar 1100 meter toe in de rondetijd 28.5. En dat is dan, na een ronde van 27.3, is dat gewoon een prima ronde. En dan ligt hij nog altijd. 1 seconde en 1500ste achter op Silos. Rondetijd was zojuist gelijk. Ja, het is droog. Na de afgelopen twee dagen met al die regen die er gevallen is hier in Amsterdam. In het Olympisch Stadion is dat wel fijn. We zien zelfs een zonnetje dat doorgebroken is door de Walking. En Bart Sfinks zien we nu het laatste rechte eind op komen gereden. Geen druk meer van achter van Niels van der Poel. Het gaat om de tijd. Komt hij aan de 1.49.97. Nee, dat zit er dan net niet in. 1.50.33. Daarmee eindigt hij 36 honderdste van een seconde achter. Silos op de tweede plaats. De slotronde was dus wel sneller dan de led. Maar net niet snel genoeg om hem van de eerste plaats te verdringen. Wel in het algemeen klassement uh, blijft hij Harold Silos voor. Dat wat betreft Sphinx en Van der Poel. Dan gaan we nu echt kijken naar dat algemeen klassement. Dat Van Kramer komt in de baan. Het is voor het eerst sinds 2006, het WK in Calgary, twaalf jaar geleden, dat Van Kramer niet aan de leiding staat na de eerste dag van een WK Allround. Hij staat derde. Het is een, een andere tijd, het is een ander toernooi. Hij gaat het opnemen tegen Marcel Bosker. Hij mag op deze 1500 meter natuurlijk niet te veel tijd verliezen... op de heren die dadelijk in de laatste rit rijden. De nummers 1 en 2, Roest en Pedersen. En een opmerkelijk moment vond ik, helemaal aan het begin van deze dag... in de vroege ochtend, toen het nog noodweer was trouwens... toen Kramer kwam inrijden met Roest. Pedersen kwam op het ijs en toen was men op het grote scherm... een beetje aan het oefenen met de huldiging. We een film voorbij komen waarin Johan Olaf Kos acteerde. Waarin Arts Schenk acteerde. En dat draaide allemaal om het cijfer. Tien, de twee handen voluit omhoog. Alle vingers gestrekt. De 10, de tien titels. De 10 de titel voor Sven Kramer. Het was een beetje raar, Ermen, dat men dat oefende op het moment dat de hoofdrolspelers aan het inrijden zijn. Ja, het typeert Lemmer van dat er zo'n druk op deze jongen ligt. Er wordt allemaal van uitgegaan dat hij maar eventjes wint. Alsof ze zo'n aap eventjes naar binnen haalt en zegt... doe even je kunstje. En dan, uh, dan word je even wereldkampioen in, in hier. Dat, maar zo is het niet. De druk is enorm hoog en dan moet het hier maar doen. En het ijs is boterzacht. En het is gewoon een grote, zware kerel. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij nu hier over het ijs gaat. In ieder geval de eerste 200 meter zien er in ieder geval prima uit. En dan gaat er zij en zij aan, aan, met, met, met Massa Boskop die nog eventjes zijn bril goed zet. Ja. En dan kijken we naar die opening. Wat gaat die opening zijn? Ja, 24-3. Is gewoon een hele goede opening voor Sven Kramer. 24-33. 400 is sneller dan Marcel Boske. Die op een aantal meter volgt op de kruising. Kramer Oem. weer behoorlijk rechtop ja. met het bovenlichaam. Boske zit veel dieper. Is natuurlijk ook nog een veel jongere vent. En schaats nu naar zijn idool uit het verleden toe. Naar Sven Kramer. Boske komt zelfs onderdoor, zeg ik heel voorzichtig. In de binnenbocht. Ja, hij ligt een paar centimeter voor. Kramer beide armen op de rug. Boske houdt de rechterarm van de rug af. En komt door in een snellere rondetijd dan Kramer. 51-87 ook een snellere doorkomsttijd. En nu heeft Kramer nog één keer het profijt op de kruising. dat hij naar zijn tegenstander gaat. En dat kan moet hij ook doen hoor. Hij moet het doen. Hij, hij, hij houdt zijn armpjes op de rug. Want hij weet als ik ga, nu wil gaan schaatsen. dan komt het niet goed. En dan gaat hij onderdoor komen bij Bosken. Maar de snelheid komt niet makkelijk. Hij zit nog steeds een beetje hoog. Hij wringt een beetje met zijn lichaam. En hij gooit nu zijn armpje er extra bij. Want hij heeft merkt gewoon. ik heb gewoon te weinig snelheid. Het moet harder op deze 15 meter. Een rondetijd van 8. 27. En dan moet hij echt een verschitterende slotronde hebben. Want ik denk ja. dat de tijden, dat het gewoon niet hard gaat. Het gaat gewoon niet hard met Sven Kramer. Het is een seconde langzamer dan Silos. En hij valt ook stil op de kruising. Oh. En daar komt Bosker aan. Marcel Bosker schaatst op dit moment ietsje sneller dan Kramer. Heeft oh. nog wel een behoorlijke achterstand bij het ingaan van de laatste bocht. In die laatste bocht weet Kramer sneller te versnellen. Waardoor hij nog met een paar meter voorsprong op Bosker uit die bocht komt. En Kramer houdt die voorsprong wel vast op het laatste rechte eind. Maar het is allermins soepel bij Sven Kramer. Die in de derde tijd nu over de finish komt gegleden. 1,50, 62. Bosker natuurlijk blijft in het algemeen klassement. En Bosker blijft behalve Kramer ook de rest van het veld wel voor in dat klassement. Blijft dus in de top 4 staan. Maar Kramer 1,50, 62. Ja, daar ligt behoorlijk wat ruimte ermen daar ligt voor schrikend. Roest en Pedersen. De 1500 meter specialisten. Om hier uit te gaan lopen in dat algemeen klassement. Je ziet gewoon het is gewoon een zware kerel over het ijs heen. En hij kon gewoon die snelheid gewoon niet maken. Hij kon diep in zijn hoeken komen. Hij stond een beetje recht overeind. En dan, ja, dan rij je deze tijd, maar puur alleen maar op conditie en op wilskracht. En ik weet niet of dat genoeg is, want nu staan er twee mannen aan de stad. Die zijn kleiner, die zijn gedrongener, die hebben iets meer, meer flexibiliteit. Die kunnen, die kunnen denk ik rijden op een hele andere manier. Dus ik denk dat deze mannen misschien nog wel eens een stuk harder gaan rijden. En die hebben dat natuurlijk ook gezien. Net zoals ze dat filmpje vanmorgen hebben gezien. Dus die film op dat grote scherm. In de, op de Noordtribune staat dat scherm van dit stadion. En ik weet zeker dat dat voor Roes en Pedersen misschien wel als een rode lap op een stier heeft uh, gewerkt. Dat ze denken, ja, jullie kunnen alles wel voorbereiden... voor de tiende van Sven, de tiende wereldtitel. Maar wij zijn er ook nog. En Roest leidt immers het klassement... Met na de eerste dag 51 honderdste van een seconde voorsprong op Kramer. En Pedersen is de nummer twee. 38 honderdste van een seconde staat hij achter Patrick Roest. In dat algemeen klassement. Dat betekent dus dat hij 13 honderdste van een seconde voorsprong heeft... op deze 1500 meter op Sven Kramer. En hij kan dus gaan uitlopen. Sverre Lunde Pedersen... Won in zijn loopbaan al meerdere 1500 meters. Patrick Roest pakte zilver achter Kjalt Nuis op de Olympische 1500 meter. En Roest is nu gestart in de binnenbaan tegen Svereloende Pedersen. Die heeft dus dadelijk het voordeel als nummer 2 in het klassement na de eerste dag van de laatste binnenbocht op de 1500 meter. De man die gisteren de 5000 meter won. En zo Sven Kramers een tweede nederlaag toebracht deze winter op de 5 kilometer op zijn domein. Roest onderdoor gekomen, open sneller dan Svereloende Pedersen. De eerste op de 300 meter. Van Roes gaan nu 24-20. En 24-3 voor, uh, voor Pedersen. Dus dan uh, zijn ze dezelfde ronde opening als Sven Kramer. Nu komt het erop aan. Kunnen zij meer strijd maken in de eerste volle ronde. En het ziet er in ieder geval heel anders uit. die Pedersen, een mooie slag. Hele mooie, fijne techniek. En hij glijdt hier over het ijs heen. En dan komt hij via de binnenbocht. Dan gaan ze zij aan zij naar de 700 meter toe. En dan ziet het er gewoon heel anders uit dan, dan Sven Kramer. Die was echt aan het werken. En petting Roes werkt ook heel erg. En Sven uh, Pedersen die glijdt echt over het ijs die glijdt, die dansen over het ijs heen. 26,9 voor de rondetijd van Sverreloene Pedersen. 27,2 voor de rondetijd van Patrick Roes. En nu kan Patrick gaan jagen op die kruising. En dat heeft dadelijk dus Sverreloene Pedersen. Dat voordeel heeft hij dadelijk weer, de Noor. Ja, het is lang geleden dat er een Noor wereldkampioen werd. Johan Olaf Kos, 1994 in Göteborg. En als ik nu kijk naar Pedersen, ziet dat er goed uit... Hoor, hoe de Noor aan het rijden is. De net 26,9 in de eerste volle ronde. De tweede zo. gaat in 27,9. En hij heeft het voordeel op de kruising... dat hij heeft op Patrick oh. Roest. Of kiest hij ervoor dadelijk om de oh. Roest. Langschaam. De kruising. De kruising. Roest moet voorrang verlenen. Roest moet inhouden. Oh, Roest oh, gaat oh. die tijd verliezen. Ja, Pedersen en, heeft nu eenmaal de voorrang. En hij gaat hard. Van de buitenbaan naar de binnenbaan. En in deze laatste ronde, in deze laatste Hij gaat heel hard. Tikt Pedersen hier weg. Rijdt hij weg bij Roest. En deelt hij een enorme tik uit. En dan gaat hij misschien wel de leider worden. In het ogenlijke klassement na drie afstanden. Wat heet? Oh, de oh, Pedersen oh. in 1, oh. 48, 34. Oh. Wint hij de 15 ja. meter? En slaat hij een enorme slag? Oh. 1.49.87 87 voor Patrick Roest. Op de tweede plaats. Pedersen neemt de leiding over. En heeft een voorsprong van 7 seconden. En 17 op Patrick Roest. En 16 seconden, Erben, op Sven Kramer. Oh, oh, oh. oh wat gaat hier gebeuren? En die Pedersen, Ik wist het. Ik wist dat het, dat, het, dat, het, dat het zou gebeuren. Dit is, hij glijdt hier over het ijs. En hij rijdt een fantastisch. En Sven Kramer is boos. Heel boos. Verlaat, verlaat de baan. Loopt de catacombe in. Pedersen pakt dus de dubbel. Wint de 1500 meter en leidt het klassement. 7 seconden voor Roest, 16 voor op NPO Radio 1.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 zijn collega's bij andere grote Europese bedrijven veel te weinig verdiend. De Britse overheid wil dat mensen in Salisbury hun kleren wassen als ze in hetzelfde restaurant zijn geweest waar sporen van een zenuwgas zijn gevonden. In dat restaurant zijn de Russische ex Kripal en zijn dochter mogelijk vergiftigd. Het aantal vrouwelijke loodgieters is in ruim 10 jaar met ongeveer 50 toegenomen naar 500. Dat betekent dat iets meer dan 1 van alle loodgieters nu vrouw is. Er zal is jaren een tekort aan loodgieters en daarom wordt er ook geworven onder nieuwe Nederlanders. De Franse rechtspopulistische partij Front National heeft Jean-Marie Le Pen het erevoorzitterschap afgenomen. Zijn dochter Marine Le Pen, die de partij nu leidt, wil zo het imago van de partij verbeteren. De 89-jarige Jean-Marie Le Pen werd al eerder uit de partij gezet omdat hij de gaskamers van de Naties een detail in de geschiedenis had genoemd. Verkeersinformatie, uh, Edwin Gerritsen. Rond het IJsselmeer komt plaatselijk dichte mist voor. En er is een ongeluk gebeurd op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuis en Hoevelaken staat 8 kilometer file. De vertraging is drie kwartier. Er is één rijstrook dicht. Radio 1, NOS langs de lijn. Zo, twee 3 wedstrijden in de Eredivisie Utrecht-Vitesse. En we beginnen bij Andy Houtkamp. Ajax, Heerenveen. En die wedstrijd is leuk begonnen. Het staat 0-0, bal op de paal gezien. Het was een uh, koppel van Torsby, maar wel tegen zijn eigen paal. Uh, maar aan de andere kant ook een grote kans gezien voor van Amersfoort. 0-0 de stand in een wedstrijd. Eigenlijk een week die heel slecht is voor uh, Veldman. Want hij zit niet uh, bij Oranje. Eerder deze week bij die uh, voorselectie. Maar hij zit, uh, ook, of hij zit op de bank. Hij staat Zo? niet in de basis. Nee, en uh, dus ook is de aanvoerder wat dat betreft uh, geslachtofferd. We hebben een 18-jarige aanvoerder bij Ajax... Matthijs de Licht, en is er ooit een jongere aanvoerder bij Ajax geweest? Is dan de grote vraag. Ik ja. heb het niet kunnen vinden. Maar uh, ja, je hebt natuurlijk jarenlang uh, uh, uh, uh, mensen gehad als Zeedorf... die ja. heel jong waren, en heel, uh, maar of ze dan ook de aanvoerdersband uh, droegen, geen idee. Nou, die Jan had, had, de die had in, de, in, de, in de baarmoeder had hij al een, een klein Volgens aanvoerdersbandje om, hoor. ja. ja. ja. Dat volgens mij ook. En die gaat er ook nooit meer af. Uh, Klaas-Jan Huntelaar staat in de spits. Een paar weken geblesseerd geweest. Was een vraagteken. Nu weer een kans voor Ajax. Bijna diezelfde Huntelaar. Maar het levert een hoekschop op voor Ajax de tweede in deze wedstrijd. Ook Justin Kluivert doet gewoon mee. Want hij was ook een vraagtekentje. En Rasmus Christensen speelt dus in plaats van... Uh, uh, van uh, Veldman in de basis bij Ajax. Uh, aan de andere kant bij Herenveen geen opvallende zaken. Nou, Ik noemde hem al, Pelle van Amersfoort. Hij staat in de basis omdat Zaneli toch nog te geblesseerd is... om in de basis te beginnen. Zit wel op de bank. Hoekschop, komt voor doel op de benen van Christensen. En dan wordt de bal weggewerkt. Heel eventjes door Herenveen opgevangen uh, door Zieg. Zier moet een uh, actie aangaan. Gaat er ook goed aan en dan is het maar net weer naast getikt. Door de verdediging van, uh, van Heerenveen. Denzel Dumfries is de man die de bal het laatst raakt. De voorzet vanaf de linkerkant. Martin Eudegaard kon er eigenlijk niks aan doen dat die bal nog voor het doel kwam. Want die stond tegenover zijn... Uh tegenstander Bal via een hoekschop dus voor Ajax. Aan de linkerkant van het veld, linkerbeen van Hakim Ziyech. Daar komt die bal richting tweede paal, wilde ik zeggen. Komt op het hoofd van een verdediger, gaat weer over de achterlijn. En dus mag er weer gekopt gaan worden. Het was Stijn Schaars die de bal raakte, de aanvoerder van Herenveen En dan krijgen we de vierde corner alweer voor een Ajax. We zitten in de achtste minuut van de eerste helft. Ajax moet winnen om op zeven punten te komen. Want wat hadden ze een lol gisteravond. Maar is dat ook nog over een minuutje of vijftig als de bal? Of uh, 85 als de bal? Uit de doelmond wordt weggewerkt door Heerenveen. En Ajax hem kan oppakken. Ajax heeft het overwicht in de beginfase tegen Heerenveen. Maar het staat vooralsnog 0-0. Ook om half drie begonnen Utrecht tegen Vitesse. Met op de tribune de man die gisteren getuige was van het wonder van Willem II. Ragnar. Ja, beter dan dat wordt het niet. Dat uh, durf ik wel te voorspellen. Maar we gaan vandaag uh, dus kijken naar misschien wel het wonder van Utrecht. Utrecht, Vitesse is 0-0. Het staat uh, ja, gelijk zonder dat er kansen zijn geweest ook eigenlijk. Het ligt ook stil omdat Lewin na een uh, kopduel met Brian Linssen... de uitblinker van de laatste tijd bij Vitesse ongelukkig is geland. Kan wel zelf naar de kanten toe. Ik denk wel dat die centrumverdediger van Utrecht het nog een keer gaat. proberen als de bal in het spel is gebracht weer... En Vitesse hem achterin met Miesga en Kasia rondspeelt maar is Lee Win? Ik zie toch wel Van de Meer ook naar buiten gaan. Voor de zekerheid. Vleugelverdediger. Aanval Vitesse. Via de rechterkant van het veld. ja Utrecht de vierde plek als AZ de beker wint. Gaat het Europese ticket van AZ als nummer drie in de competitie naar de nummer vier. Die vierde plek is heel belangrijk. En Mason Mount probeert nu te schieten van binnen het strafschopgebied. Van links naar binnen toe. Naast het doelruim. Naast het doel van David Jensen. Verschil in punten tussen Utrecht de nummer vier en Vitesse de nummer zes. Is drie. Dus voor Vitesse staat er hier heel veel op het spel. Met het oog op die vierde plaats. Het doet het zonder Berends. Die uh, ja, niet... Uh lang voor deze wedstrijd. Ik denk gisteren geblesseerd is geraakt. En bij Utrecht hebben ze Labiat juist weer terug van zijn liesblessure De man die er de afgelopen weken niet bij was. Hij maakte er 10 gaf ook zeven assist. En staat er samen met Girano Kerke voorin. Lange bal Vitesse richting de spits. Timma Tafs scoorde tegen alle ploegen die nu in de divisie spelen. Behalve tegen FC Utrecht. Opmerkelijk statistiek aan de linkerkant. Buiten het strafschopgebied vindt de Messe Mount. Dan de Navarone voor met wat bewegingen. trekt naar achter de lijn wil een voorzet geven, maar aan tegen Klieg. En dat levert voor Vitesse de tweede corner op van deze wedstrijd. Het meest dreigende moment was een kopballetje van Ayouk naar een voorzet vanaf de rechterkant. Een minuut of drie geleden. En dat uh, ja, maakte die matergraf ruim voorlangs. We zitten inmiddels in de tiende minuut. 0-0 bij Utrecht Vitesse. Live sport bij NOS Langs de Lijn. Op Radio 1. Melanie C met When You're Gone. Ajax tegen Veen. Wij hebben de indruk hier vanuit de studio dat het tempo hoog ligt, Andy. Proberen ze wel in ieder geval in de beginfase. Nu er is altijd zo dom voor die Dumfries. Dan uh, uh, krijgt hij een vrije trap tegen. Dan gaat hij de bal nog even wegschoppen en zo. Blij, blij dat, uh, dat de Kamphuis niet meteen een gele kaart uitdeelt. Wat hij ook best had kunnen doen. Maar een uh, flinke vermaning aan Dumfries. En dan staat er een uh, bijna onderstand de vrije trap. Met de voorzitter van Zier gaat over alles en iedereen. Nee, wordt dan opgepikt aan de linkerkant achterin. Nou Dan laat Kik Piri de bal over de achterlijn lopen. En dan mag uh, Martin Hansen, de Deense keeper van Herenveen, de bal weer in het spel gaan brengen. Kijk om me heen. Veel spandoeken. Uh, Ajax is een doodlopende tunnelclub. Voor de commercie. Nou ja, dan weet je dat is in ieder geval 175 miljoen op de bank. Uh, maar wij voelen ons hier. Of in de kluis, maar wij voelen ons hier steeds minder thuis. Dat soort dingen. Die Heel tunnel, de Andy, die, die, ja. die houdt verband met ja, dat, dat restaurant, hè? Wat, ja, wat dan... bij, de, bij de ingang van de spelers uh, ja, tunnel, zeg maar. Dan kunnen de mensen via eten kijken. en kijken ja. naar hoe ze staan te trappelen in de tunnel. Ongelooflijk. Ja, ongelooflijk. Jonge, jonge, jonge. kijken noemen ze dat. Eh. Uh, ja, dan uh, ik denk niet dat uh, uh, mijn loodgieter dat uh, kan betalen. Het is in ieder geval een inworp voor Heerenveen. Nul, nul nou en die, En die? Dan moet ik je even corrigeren. Er zijn te weinig loodgieters. Ja, de prijzen worden wel dus, opgedreven. Dus die verdienen hartstikke goed, hoor. Oh, nou dan mag je van mij uh, uh, een tunneltje. <laughs> uh, wel een doodlopende. Het is. Uh, Balbezit voor Ajax. Heel even. Bal is in de lucht en wordt naar voren gekopt. En kan Heerenveen de bal onder controle krijgen? Nee. Fico heeft de bal over de zijlijn gekopt. Dus mag Heerenveen wel gaan gooien. Ajax zit sterker in de beginfase. Eh, met de spellen van Amersfoort. En natuurlijk in de spits eh, Reza Guzjanijat. Eh, vorig jaar was het 5-1 voor Ajax. Eerder dit seizoen 4-0 voor Ajax. Twee keer is dus Schöne uit de penalty. En Weber Weber die nu ook speelt en de bal op dit moment kopt. Dan gaat de bal naar voren. Via van de Beek. Maar dat is geen goede bal. En dan laat Dumfries de bal over de zijlijn lopen. Had ik niet gedaan als ik hem was. Want nu moet hij gaan gooien. Op eigen helft, halverwege zijn eigen helft. En moet hij uh, maar zien dat hij uh, nu wel een vrije man krijgt. Terwijl hij zojuist de bal, als hij hem binnen had gehaalde, uh, gehouden... Uh, lekker kon uh, naar voren trappen. Nu gooit hij hem op van Amersfoort. Van Amersfoort richting Koujanejad. Die wordt afgetroefd door Weber, Maar dan gaat de bal toch weer naar voren voor Heerenveen. Eén grote kans gezien, dat was echt een goeie voor Koujanejad. Die de bal net niet goed genoeg raakte. Om uh, Onana, die nu aan het pingelen is in zijn strafschopgebied. Daar zijn ze nooit zo blij mee hier in Amsterdam. Hij uh, komt er dan ook uit als uh, Dumfries de bal over de zij lijn komt. En Erik ten achterbal bal snel geeft Natalia Fico om snel te gooien naar Kluiver. Oh, mooie beweging, maar Dumfries is op tijd terug. 0-0 bij Ajax-HRV. Utrecht tegen Vitesse dan, Ragnar. Ja, een beetje rommelig vind ik het nog. Het is 0-0, na nou iets meer dan een kwartier. Twee ploegen die moeite hebben om kansen te creëren. Bal is achterin bij Utrecht. Levin onder druk gezet door Matafsen. Dus de bal maar breed naar Willem Jansen. Naar de linkerkant, Mark van der Madel. We zagen een dropkick van Mark van der Madel. Nou, een mooie combinatie aan de linkerkant oh. tussen Ajoep en Labiat. Dit is ook goed hoe Strieder de bal nu meeneemt. In de als van het veld, buitenkantje voet gegeven door Labiat. Kleiber is mee, Kleiber rechterkant voorzet uit het boekje deze aanval. Maar dan moet hij nog worden afgerond. En van links geschoten door Strieder. Hard voor het doel, maar daar staat iemand van Vitesse. Er staan er wel meer. En dan wordt die bal uitverdeeld door de ploeg uit Arnhem. Nou, toch wel benieuwd naar Vitesse hier. Want je kunt winnen thuis van Ajax en van Feyenoord. En de pannen van het dak voetballers Ze verliezen ook gewoon thuis van Excelsior. En dan is dit ook weer zo'n wedstrijd na zo'n duel thuis tegen Ajax. Vorige week 3-2. Dan moet je het nu ook laten zien. Utrecht heeft misschien een tikje meer de bal zonder echt gevaarlijk te zijn. Ragnar. Het is, uh, ja, zeg het eens. Hebben ze een uh, terreinknecht toevallig bij FC Utrecht? Want ik zie een knollentuin. Ja, ze hebben er misschien wel, maar het doet niet zoveel denk ik. Het is een beetje een terrein terreinknecht. Goed. we ja, ze ja, er pas valt... een nieuwe mat in, hè? Ja, wilde ik zeggen. Dat is inderdaad uh, waar. Het ziet er uh, weer niet goed uit. Werk ook weer met zo'n grote tent eroverheen. Ja, ze hebben lampen, ze hebben tenten. Maar uh, ja, als het gras gewoon aan de basis niet goed is, niet goed is gehecht, bijvoorbeeld, te snel is ingelegd, ja, dan blijft het toch ook met de kou die we gehad hebben, toch vaak een probleem. Ze zullen het er nu wel weer moeten doen, want het kost allemaal een hoop geld. En uh, nou ja, nog altijd 0-0. Even kijken naar de corner van Utrecht. Van Labiat, dichtbij het doel. Weggekopt door Van der Werf. Nou, dat is eigenlijk een extra verdediger die in de ploeg is gekomen bij de Arnhemmers. Problemen met Miesga, een van die drie centrale mensen. Bal heel hoog de lucht in, maar niemand in Utrecht die er wat mee kan. Nou, misschien nog Willem Jansen. Hakballetje in het penaltygebied van de Arnhemmers. Maar dat levert ook niets op. Ja, je kunt Van de Werf de vijfde verdediger noemen. Ook de controlerende middenvelder. Ik zit eigenlijk nog steeds een beetje te kijken hoe Vitesse nou precies speelt. Want de hele rechterkant lijkt wel opengelaten. Daar staat eigenlijk niemand. Linse is echt de man die links in de aanval speelt. Dan uh, zien we natuurlijk ook Mount. En af en toe is het uh, Tulani Serrero. Daar ook ziet die op die rechterkant. Tot, maar over het algemeen staat er eigenlijk niemand bij Vitesse. En uh, nou, nu dan Cassia het is rommelig wat ik zeg. Er zit weinig structuur in. En af en toe zijn er wat uitschieters naar boven toe dan. Kleiber achteruit naar Lewin. Door op zijn eigen... De rand van zijn eigen strafschopgebied. Willem Jansen, nou zo trekt het allemaal aan me voorbij bij de 0-0 stand. Lampen aan, nou ontsnapping opeens. Utrecht, daar is weer zo'n moment met Labiat. Geeft hem mee aan Ayoub Op de linkerkant terug naar Labiat, terug naar Ayoub. Hakballetje is vrij. nu schieten. Is dat een tackle op de bal? Het is een tackle op de bal, zegt Ed Jansen. Die wijst wel heel veel met de rechterarm. Maar doet dat naar de punt van het vijfmetergebied... Uh, dat hij wil zeggen, het is een keeperstrap, het is geen penalty. De bal wordt gespeeld door die verdediger van Vitesse. Dat is ook waar, maar hij neemt risico's. Zo blijft het wel 0-0, maar 19 minuten in de volle volghal gewaard. Dit is het weekend waarin PSV met 5-0 verloor van Willem II. Dat betekent dat er mogelijkheden zijn van Ajax... om de gedoodverfde landskampioen ja, weer een beetje te naderen. Andy? Ja. En dan winnen ze en dan is het nog zeven punten. En ja. dat is nog altijd uh, twee verlieswedstrijden en een uh, gelijkspel. En nou, zoveel wedstrijden hebben we ook niet meer te ja, gaan. Een beetje spannend dus, houden, toch? Oké, okay, ja, dan wordt het heel <laughs> erg spannend als Ajax wint van Herenveen, Want dan is het maar zeven punten en dan moet ik het nog maar zien. Of PSV het gaat redden. 0-0 uh, de standaard, 20 minuten spelen. Met uh, twee kansjes weer gezien voor Ajax via Huntelaar. Maar ik kon het doel nog niet vinden. Nu een vrije trap uit spel. Geconstateerd van Van Amersfoort. Want de vrije trap was voor Herenveen. Als ik... Was, dan zou ik uh, bij Denzel Dumfries wel goede rugdekking neerzetten. Want die wordt constant gedold door Justin Kluivert. Uh, nu uh, wordt hij ook weer gezocht. En weer gaat hij weg, Kluivert. Het is nu dat Martin Hansen uh, goed uit zijn doel komt en die rugdekking geeft. Maar Dumfries heeft een hele zware middag tot nu toe. En die middag is pas 20 minuten oud. Want Dumfries is aan alle kanten voorbij gelopen. Nu uh, raakt hij de bal kwijt aan Ziyech. En dan is het weer de rugdekking nu van Stijn Schaars die uh, gevaar voorkomt. Uh, achterin dus moeizaam... Aan de rechterflank bij Heerenveen. En in aanvallend opzicht proberen ze het in ieder geval wel. Nu vanaf de linkerkant met Woudenberg. Die de bal aan Vlap heeft gegeven. Michel Vlap loopt wat naar binnen. Wie loopt er vrij? Niemand. Dus gaat het terug naar de linkerkant. Naar Woudenberg. Die heeft wel ruimte. Ik zie Gouzjan starten. En die wordt ook gezocht. Maar Weber die komt de bal naar De Ligt. De Ligt de aanvoerder dus. Matthijs De Ligt. Hij heeft balbezit. En gaat eens lopen met de bal. Ik vind het echt opvallend dat zo'n jonge jongen nog... Uh, nu al aanvoerder is uh, bij Ajax. Ik vind het ook leuk. Het is ook een hele intelligente jongen. Heeft zijn studie afgemaakt en een uh, aardige vent. Dus wat dat betreft... Uh, Misschien gaat zijn prijs zo'n beetje kunnen. omhoog en Nog hoger, want ik denk dat hij al enorm gestegen is ja. in een uh, jaar tijd. Richting de, nou misschien wel 30, 35 miljoen. Want ja, dat soort bedragen, daar praat je over als je naar Virgil van Dijk kijkt bijvoorbeeld. En dan is deze jongen nog veel jonger. En vind ik persoonlijk een uh, nog groter talent. Uh, ondanks het feit dat van Dijk een groot talent is. bezit voor Weber, die gaat lopen met de bal. Geeft hem mee aan de linkerkant, de Fico, Die geeft hem aan Kluivert. Kluivert, op het gebied, Wordt opgejaagd en goed opgejaagd ook door Odegaard. En die heeft de bal overgenomen. En dan gaat uh, Flap lopen met de bal en nog altijd geeft een breed aan Eudegaard. die moet pasen... maar doet dat niet wordt keurig afgestopt door Fico. uitstekende aankoop is dat geweest van Ajax. Fico heeft pijn maar de aanval gaat verder via de rechterkant met Christensen. Die heeft gepaasd op Sier. Sier in het strafschopgebied. Sier schiet tegen de rug van Woudenbergen. Dat levert een hoekschop op. Ex Heerenveen, Hakim Ziyech net als Klaas -Jan Huntelaar, ook ex hereveen en zelfs Lassagne. Die heeft onder contract gestaan bij Heerenveen, maar nooit een wedstrijd in het eerste gespeeld. Werd gehaald uit Denemarken door Heerenveen. Maar ging daarna, als ik het wel heb, naar NEC. Nu de hoekschop voor diezelfde Lasse Schöne vanaf de rechterkant van het veld. Het is hoekschop nummer vijf alweer in deze wedstrijd voor Ajax. Halverwege de eerste helft. Schöne met rechts vanaf de rechterkant. Een bal dus die normaal gesproken van het doel afgaat richting de licht. En die kan niet koppen, want Schaars heeft de bal wel op Wordt wel opgevangen door Neres aardige openingsfase waarin Ajax sterker is dan Herenveen Ook kansen heeft kunnen creëren, maar nog niet heeft kunnen scoren. En datzelfde geldt voor Herenveen 0-0. Eén afstand nog te gaan bij de wereldkampioenschappen. gaat ze in Amsterdam op het Olympisch stadion. En als je dan kijkt naar de huidige stand van zaken, Sebastiaan. Terwijl wat is er bij jou aan de gang? Ja, er is een, uh, ja, een kleine ceremonie aan de gang. Dat is altijd uh, de afstandsceremonie, zeg maar. Dus ik kijk naar Sverre Loene Pedersen, die een bloemetje heeft gehad... omdat hij de 1500 meter gewonnen heeft in die 1, 48, 33. En hij staat met Harold Silos en Patrick Roest op dit moment uh, op de foto. Breed grijnzend natuurlijk, of op het podium. De foto's worden genomen. Breed uh, grijnzend natuurlijk. Art Schenk staat er ook bij. Die heeft de bloemen uitgereikt. Een van de vele grootheden uit het verleden die hier aanwezig zijn... Bij, uh, in het Olympisch Stadion bij dit evenement. Ja, die zien toch wel een bijzonder toernooi, Want Sverre Lunde Pedersen dus aan de leiding na drie afstanden. Met 7 seconden en 78 honderdste van een seconde voorsprong op Patrick Roest, de nummer 2. Tegen wie hij trouwens niet rijdt op de 10 kilometer. Hij rijdt tegen Kramer. Pedersen Kramer is de slotrit. Want dat wordt gekoppeld op basis van de uitslag van de 5000 meter. En zij werden eerste en tweede gisteren op die afstand. En Roest Bosker, dat is dan de voorlaatste rit. En Kramer weet dus dat hij in die laatste rit... in dat rechtstreekse duel met Pedersen... 16 seconden en 14 ste moet goedmaken. Ja, dit had uh, een groot oranje feest moeten worden. Het, uh, misschien wel het feest van de 10e tien, de wereldtitel van Sven Kramer. Maar daar komt Pedersen, die op dit moment wordt uh, geïnterviewd... trouwens ook in het stadion, Ik kon niet goed horen wat hij daar allemaal zei. Ingetogen als altijd uh, moet hij ook nu nog mee om voor de televisiekamera's te verschijnen. En daarna gaat hij zich voorbereiden op de 10 kilometer. Hij kan dus historisch schrijven door als eerste Noor in deze eeuw wereldkampioen allround te worden. Want de laatste keer was dus in 1994 Johan Olaf Kos in Göteborg. En de Nooren kunnen ook een uh, triple behalen. Want ze zijn al wereldkampioen op de sprint geworden vorige week. Natuurlijk in China met uh, Howa Lorensen. Gisteravond in Salt Lake City, gisteravond Nederlandse tijd is er een 19-jaar jonge Noor wereldkampioen geworden bij de junioren. En dan zou uh, Pedersen dat feest helemaal compleet kunnen maken door dus uh, straks wereldkampioen allround te worden. Ja, dat Bas, wordt kunnen we, een... kunnen ja? we het nou een soort machtswisseling noemen? Of, of ja, moeten nou, we dat... toch kijken naar de omstandigheden waaronder ook Sven Kramer hier zijn ja. rondjes moet rijden. En dat hij daar iets meer last van heeft dan de lichtvoetiger uh, Pedersen dus... en Roest? Misschien heeft dat wel, wel enige invloed. Maar aan de andere kant uh, uh, moet je ook gewoon zeggen... dat Pedersen aan een van zijn beste seizoenen in zijn loopbaan bezig is. Olympisch goud gewonnen ook met de ploeg en achtervolging. Dus misschien zijn de omstandigheden iets in zijn voordeel. Maar dat vind ik toch ook wel veel afdoen aan uh, de prachtige 1500 meter... die de Noorse juist heeft gereden. En Kamer ja, die zat daar absoluut niet lekker in. En moet dus 16 seconden gaan goedmaken... om voor de tiende keer, op rij, of tiende keer in zijn loopbaan wereldkampioen te worden... En anders is het inderdaad later vanmiddag een wisseling van de wacht. Dankjewel, Sebastian, We horen jou later vanmiddag terug met die afsluitende 10.000 meter. Kijken we nog even, Hugo, naar de tussenstanden in de Eredivisie. Ja, Utrecht tegen Vitesse staat toch 0-0. En hetzelfde geldt voor Ajax tegen Heerenveen. Daar moet het allemaal nog gaan beginnen. En dan om kwart voor vijf hebben we ook nog Feyenoord thuis tegen AZ. Ook daar hebben we zin in. Tot zo. Tot na drieën. I'm